30 jaar, Radio Scorpio. Radio Scorpio. 106 FM. Apropos. Scorpio. Waarom heb je jezelf ingeschreven? Ja, uh, ja, ik zou eerder zeggen waarom niet, want ik ben niet zo, zo op zondanige manier bezig dat ik zou zeggen van, oh nee, om zoiets doe ik mee, om iets anders doe ik niet mee. Ik zeg dat voor mij ook eerder als een, een leuke kans om... om ik heb altijd vroeger samengewerkt in, in allerlei collectieven, met andere kunstenaars, met andere muzikanten. En ik denk dat dit eigenlijk zo wat mijn eerste ding is, dat ik voor mezelf... ...dat ik op tweede verdiep zat en ze hebben een vergissing gemaakt en plots zit ik een verdiep eronder in een andere ruimte. Dus ik moest heel mijn planning een beetje omgooien en op zich is dat, kan zelfs inspirerend zijn eigenlijk. Is dit lokaal dan minder goed dan hetgeen op het tweede? Nee, daar heb ik dan geluk mee. Dat dit eigenlijk een beter lokaal is dan hetgeen dat ik eerst gekregen had. Dus in dat opzicht uh, hebben we geen ruzie moeten maken of zo. Uh, dus ik was direct gewonnen voor deze ruimte. Om de, ah, ja, dat is ook iets dat ik binnen mijn werk belangrijk vind. Dat je werkt naar een bepaalde ruimte. En ja, het plan dat ik voor die ruimte op de tweede verdieping had, dat zou ik nooit hier kunnen uitgevoerd hebben. Ja, omdat het een andere ruimte is, er valt ander licht binnen, er zijn andere objecten aanwezig, dus daar moet je allemaal rekening mee houden. Ja. Dus het is eigenlijk een heel werk om dat allemaal te organiseren? Ja, toch wel. <laughs> maar dat is natuurlijk ook deels gevolg uh, ja, dat je het doet, om... om op die moment, uh, ja, je, je denkt, nou, je probeert op, andere, op een andere manier over dat werk te denken. En ja, ik denk dat iedere kunstenaar in iedere ruimte moet kijken hoe dat zijn werk daar het beste in past. En dat is niet altijd even evident, maar ja, ik heb mijn best gedaan. <lacht> Je hoorde net Peter Verwimp over zijn deelname aan Ithaca. En zoals je ongetwijfeld weet is Ithaca het jaarlijks beeldende kunstenfestival in Leuven georganiseerd door Loco. Dinsdagavond opende dat festival en Joyce was bijzonder nieuwsgierig naar wat er dit jaar weer te zien zou zijn. Dus ze gingen een kijkje nemen en sprak met een aantal kunstenaars en met Maureen en Roel van Loco. Welkom in Apropos. ETACA is een beeldende kunstentoonstelling georganiseerd door Loco Cultuur, de Leuvense Studentenraad. Elk jaar opnieuw geven wij 15 jonge beginnende kunstenaars de kans om hun werk te tonen aan een groot publiek. En op die manier willen wij eigenlijk de studenten en de Leuvenaars in contact brengen met hedendaagse kunst en willen we een beetje drempel te werken, om hen vaak een eerste keer eens in contact te laten komen met wat jonge kunstenaars op dit moment mee bezig zijn. De eerste editie van Ithaca was in 1993. Toen zocht Loco een gebouw in Leuven en nodigde studenten kunst uit om hun werk tentoon te stellen. Terwijl Ithaca toen nog vooruitstrevend en vernieuwend was, zijn dit soort projecten in de hedendaagse kunst schering en inslag. Toch bestaat Ithaca al 17 jaar en nog steeds met hetzelfde concept. En dat begint bij de zoektocht naar een gebouw. De laatste jaren is Leuven echter volop aan het vernieuwen. Oude gebouwen worden gesloopt of gerenoveerd. Het bekendste project is de stationsomgeving en die is bijna af. En het grote project van de toekomst is twee waters. De industriële vaartzijde wordt omgetoverd. Je zou bijna denken dat er geen oude verlaten panden meer te vinden zijn in Leuven. Maar toch vond Loko er eentje. Namelijk het instituut voor aardwetenschappen van de KU Leuven in de Reningenstraat. Waar vroeger niet alleen het departement geografie resideerde, ooit was het ook nog een weeshuis voor jongens. De zoektocht naar het gebouw was dit jaar echt een hele klus. We zijn daar in oktober aan begonnen. We zijn eerst te beginnen rondkijken, zelf, van oké, okay, wat staat er hier leeg in Leuven, wat zien we allemaal. Dan ja, uitzoeken wie is de eigenaar van het gebouw dat we misschien zien staan dat leeg is.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 Het instituut voor aardwetenschappen was dit jaar de inspiratie voor het thema Artlandisch Hiksoent Draconis. Roel van Loco legt het ons even uit. Het thema dit jaar is um, Artlandisch. Wij zijn daar op gekomen omdat het dit jaar doorgaat in het gebouw van geografie. Um, en daardoor zijn we gekomen met het idee van uh, land. Um, samen met het feit dat het een kunsttentoonstelling is, hebben we daarom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 Eerste locatie dus, dan het thema en dan komen de kunstenaars. Apropos, wou we wel eens weten hoe dat gebeurt. Hoe vindt Loco deze kunstenaars? Wie mag er deelnemen en wie niet? Wie selecteert en wat zijn de criteria? Deze vragen stelde Joyce aan Maureen Pierrot en Roel Meurs van Loco.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 Enige, enige periode de tijd om een eigen voorstel uit te werken. Uh, dat sturen zij dan binnen. De 42 inzendingen die wij gekregen hebben, zijn dan op gesprek gekomen uh, waar dat zij hun voorstel konden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 We hebben ook zelf geprobeerd om onze eigen jury redelijk groot te maken. Het is niet dat we maar met twee daar hebben over geoordeeld. We zaten echt meestal met vijf of zes mensen. En we hebben daarna ook echt lang over gediscussieerd. Itaka selecteert jong aanstormend talent met de bedoeling ze een podium te geven voor een groot publiek. Het is geen wedstrijd, maar de deelnemers moeten wel een selectieprocedure doorstaan. Er waren 42 kandidaten en aan de hand van een concept en een gesprek werd de selectie gemaakt. Uiteindelijk kregen 15 jonge kunstenaars de kans om hun werk op locatie te creëren en te realiseren. Hiervoor kregen ze een budget van 500 euro. En vier deelnemers vertelden aan apropos over hun werk, hun inspiratie, het thema, de locatie en de aanpak. De eerste is Simon van Heuklom. Ik doe eigenlijk een performance en die performance noemt Atlas, gebaseerd op de, op de Griekse mythologie. Atlas is, is eigenlijk een reus die eigenlijk de, de wereld op zijn schouder draagt. Die komt ook voor in, in het verhaal van, van Hercules. En, van, en Hercules die eigenlijk uh, twaalf werken moet uitvoeren. En, en, en het, in het elfde werk van uh, Hercules moet, moet hij de appels van de Hesperide gaan halen. Dat zijn de dochters van uh, die Titan-Atlas. In, in mijn performance haal ik eigenlijk niet de appels zo, maar ik ga wel die elementen van, van in die mythe uh, introduceren. In mijn performance door appels te presenteren als symbolen van, van de zwaarte van leven. De appels zijn eigenlijk dus uh, elementen die ik in de gang op hangen aan touwen en die touwen zijn verbonden met uh, met doeken die over de verspreid over heel de heel de gang waar ik eigenlijk mijn performance aan doe gehangen zijn en gedrapeerd zijn en die worden eigenlijk uh, gedragen door die touwen de performance zelf is eigenlijk uh, een teken schilder performance waar ik eigenlijk de volledige vloer van heel de gang uh, zal uh, beschilderen zaterdag als het gedaan is dan de, de, de, de tentoonstelling eigenlijk, dan, dan zal het af zijn. Het gebouw zelf, aardwetenschap, en dan hadden ze daar een naam aan gegeven, Art Landis. Art Landis, dat is toch ook uh, een beetje mythologisch geïnspireerd. En ik dacht, in mijn werk heb ik ook al in het verleden ook al mythologische aspecten in verweven. Ik dacht, van, ik kan het misschien een keer gaan opzoeken in de mythologie, en dat heb ik gedaan. En zo is het er zo op uitgekomen, ja. Uh, als je binnenkomt in mijn, in mijn uh, ruimte, dan ga je zien dat daar een soort van een, uh, intieme sfeer is gecreëerd door, door al die elementen die hier zijn aangebracht. Je krijgt ook, als je over de vloer, want je loopt eigenlijk over het kunstwerk. Je wordt eigenlijk in de, in de ruimte gezet en daardoor participeer je ook. Je loopt over een kunstwerk, dus dat wil zeggen dat je ook gewoon die wereld bewandelt die ik eigenlijk schilder. En het lijkt me wel gewoon boeiend ook om, om een keer iets, uh, iets op locatie te doen. In de, in de catalogus zal je zien dat er een totaal ander idee staat, als tekening erbij staat, maar het is, het is geëvolueerd van, van een beginidee, van het, het schilderen op doeken die aan het plafond hingen, maar uiteindelijk is het dan omgedraaid, naar, om, eigenlijk omgekeerd, naar, naar, een, naar op de vloer schilderen en tekenen, dus dat is eigenlijk, uh, ja, dat kan evolueren. Het is ook een beetje meer heel symbolisch, uh, mijn werk, en het symbolie van uh, het, het, het bewandelen van, van een eigen wereldbeeld. Uh, wat jouw jou, uh, projectie op een, op, een, op een wereld waar dat wij leven. Die, die uh, symboliek zit er een beetje in. Ook, ook uh, de materialen die ik gebruik staan wel symbool, symbool voor andere, uh, andere dingen. Ik gebruik ook spiegels. Dat, dat is een, een heel typisch symbool voor vergankelijkheid bijvoorbeeld. Een, een, een gebouw dat, gelijk dit waar, waar het doorgaat hier, wordt ook, uh, wordt ook gesloopt. En zal, zal ook, uiteindelijk ook vergankelijk zijn.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 Ja, ik ben Peter Verwimp, ik ben een kunstenaar uit Antwerpen en voor het project in Leuven heb ik gekozen om eigenlijk met verschillende media te werken. Dus zowel met geluid als videoprojectie, als publicatie en ook fotografie die ik echter niet als pure fotografie wil laten zien. Ik heb dat eerder als een soort van posters opgevat. Dus uh, als je de ruimte binnenkomt, uh, een eerste element dat waarschijnlijk direct zal opvallen, dat is een, een klein podium, een klein houten podium, eigenlijk een transportpalet met daarover een plexiplaat en in, daarop een gitaar met een versterker. Die gitaar leunt tegen de versterker en dat is eigenlijk om die constante feedback, dus de gitaar, uh, de snaren trillen en doordat de versterker dat geluid uitzendt, blijven ze ook trillen. Dus dat is een constant geluid, dat blijft dat licht fluctueert ook. En dan voor dat podium staan een aantal effectenpedalen... die ik gebruikt heb om, om tot dat geluid te komen. Dan uh, tegen de raam, een beetje verder... staat een uh, gewone stereo-installatie met een cd-speler. En daar zijn ook een aantal uh, geluiden die worden afgespeeld. Deels geluiden die ik zelf gemaakt heb. Er is ook een bevriende uh, muzikant die voor geluid heeft gezorgd... Chris Van Deugel. En die geluiden zorgen eigenlijk dat... De gitaar op een andere manier begint te klinken. Dus dat kan een, een hogere feedback worden, die kan lager gaan, dat kan een sneller ritme, naar gelang wat dat de input is van die stereo eigenlijk. En dan net achter de gitaarversterker op het kleine podium staat een, een projector, waar dat dus een, een videoprojectie te zien is. De videoprojectie is eigenlijk een rechtstreeks uh, opname van planten die hier in die binnentuin. Het uh, is eigenlijk geen binnentuin, het is een koer met dals, maar die is helemaal beginnen overgroeien met klimop, met allerlei andere onkruid. En dat is echt een eigen biotoop geworden. En toen ik hier de eerste keer op uh, prospectie kwam, ja, gaf mij dat ook direct het idee van oké, okay, ik kan hier iets doen. En dan op de andere, op de rechtermuur zijn drie foto's die ik uh, drietal weken geleden heb genomen op de Verbeke Foundation in Kemzeek, uh, omdat we daar via school uh, Artist in Residence waren. En voor de, ja, voor de publicatie bijvoorbeeld, dat is een selectie uit foto's die ik al heel het jaar aan het nemen ben rond kleine plantjes omkruiden die zich in een urbane omgeving toch ergens een weg weten vinden om te groeien en aan de hand daarvan ben ik dan beginnen denken van oh, het zou interessant zijn moesten mensen die foto's kunnen gebruiken als uh, aanlooppunt om, om een tekst te schrijven dus dan heb ik al Drie vrienden van mij gevraagd om een uh, tekst te schrijven, dus die zijn ook aanwezig in die publicatie. En het geluid van de installatie dat je er net kon horen, dat zijn allemaal geluiden die gebaseerd zijn op, uh, op de Schumann-resonantie. En dat is eigenlijk de frequentie die dat de aarde maakt. Dus, ja. In technische termen dat is 7,8 megahertz. Menselijk gehoor kan dat niet horen, maar dat is bijvoorbeeld een frequentie die het mogelijk maakt om planten om te kunnen groeien. Dus in de ruimte bijvoorbeeld kunnen planten niet groeien omdat die frequentie niet aanwezig is. Ik begin altijd vanuit een zekere fascinatie. Dus uh, zo vorig jaar rond juni, juli of zo, ben ik plots zo beginnen binnenkijken in van die open keldergaten in de stad en daar groei eigenlijk heel vaak daar planten, vooral vagen en zo. En vanuit een fascinatie begin ik dan een soort van onderzoek. Dus in dit geval vooral fotografisch onderzoek. Dus uh, ja, gewoon gewoon kijken van waar groeien ze in, wat voor omgeving. Je zult die niet zo vaak aantreffen in een drukke winkelstraat. Omdat mensen daar met het uiterlijk van hun winkel bezig zijn. Dus die worden uitgedaan tegen een, ja, een beetje meer uh, verarmde gebieden in een stad. Er, komen, er komt onkruid dan weer veel vaker voor. Die term onkruid, dat zijn allemaal planten, gelijk andere planten. Alleen ja, voor, voor de mens zijn ze nooit echt van nut geweest of soms in geval van landbouw of zo zelfs gevaarlijk voor de gewassen die willen geteeld worden. Dus vandaag dat daar een soort van, ja er wordt op neergekeken van dat zijn minderwaardige planten. Terwijl ja, door nu een heel jaar daarmee bezig te zijn en er foto's van te nemen begint beginnen ook juist de schoonheid te zien en, en ik begin ook te zien dat de eigenlijk, dat zijn de echt sterke planten zijn, want geeft hij een voegstje in een muur en die vinden een plek om te groeien, om te overleven. En ja, ik vind dat wel een schoon gegeven. Vandaag ben ik dat ook beginnen zien als een soort van metafoor... ...voor uh, dingen die niet, misschien niet gewenst zijn... Of, ...of kleine initiatieven. Dat kan een beetje van alles zijn. Dat kan gaan over illegale, dat kan ook gaan over underground muziek. Vandaar ook ergens die installatie hier met die gitaar. Ik ben altijd met muziek en geluidsprojecten bezig geweest. En dat is meestal kleinschalig en in een soort van underground scene... waar mensen elkaar kennen en elkaar helpen... En, ja, ik vind dat een belangrijk gegeven eigenlijk, uh, dat het niet allemaal hoeft te draaien om groot geld en om commercie, maar dat, ja, dat je gewoon met een paar vrienden die creatief bezig zijn en dat je dingen kan realiseren eigenlijk. Een van de kunstprojecten is een samenwerkingsproject tussen Katrien Elze en Els de Bardieu. Katrien inspireerde zich op het thema van de draken. Ze maakte een reeks schilderijen in aardkleuren waarop de processie van de Sirouche staat afgebeeld.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 Erik. <laughs> en uh, hij speelt ook in een groepje. Hij maakt mooie muziek. En hij heeft dus de muziek gecomponeerd voor uh, hier te zetten. Drums, gitaren, Dus echt zo'n processie. Hij heeft echt gezorgd dat er een processie van dragen. Dus in constant een drum. Tadam, tadam. En op het einde, na het, al ja, twintig minuten pakt, dat het in totaal duurt. Dat wordt hergespeeld dan, teruggespeeld. En op het einde is het meer melodieuzer. Artistieke vrijheid, ongebonden je ding doen zonder meer... Kunst als middel van zelfexpressie. Zelf dat is het idee wat leeft over het creëren van kunst. Maar Ithaca werkt rond een thema. Is dat geen belemmering? We vroegen het aan de kunstenaars. Ik vind wel dat het goed is dat je het thema hebt. Want anders uh, ja, kun je eigenlijk van alles maken. Dat is ook oké okay, natuurlijk. Maar nu heb je het thema waarop dat je werkt. En dat was interessant. Gewoon. Het is eigenlijk plezant geweest om rond dat thema te werken. Dat is echt zo'n thema dat je niet vaak hebt eigenlijk. Dus uh, het was interessant, ja. Soms is dat wel zo, dat er, dat er een thema is dat u dus helemaal niet ligt. Maar dit was wel een thema dat mij wel ergens uh, aansprak. en Ik vond niet dat dat zo moeilijk was. Om, en ik werk ook meestal zo rond thema's of zo. Je bent zelf vrij om dit thema in te vullen. Dus dat is wel de vrijheid die de kunstenaar heeft. Dus uh, je bent ook vrij om te zeggen van oké, okay, ik ga er aan meedoen of ik, ik doe er niet aan mee. Maar uh, ik denk dat er bij dit concept toch nog wel voldoende vrij, vrijheid is als kunstenaar om het in te vullen. Maar ja, kom, als, als thema was het een goed thema eigenlijk dit jaar, vind ik, om, om rond te werken. Ik hoop gewoon dat mensen het mooi vinden. Ik denk dat voor mij is kunst in de eerste plaats schoonheid. Uh, niet wat mensen uh, er rond zeggen of zo. Uh, voor mij is het in de eerste plaats uh, gewoon ja, iets dat schoon is, dat, dat mensen kan behagen. En als dat gelukt is, dan is, het, is het itaka gelukt voor mij. Je hoorde Katrien vertellen dat Ithaca is geslaagd wanneer het mensen heeft behaagd. Is dat niet mooi gezegd? Ellen, uh, heeft Ithaca jou behaagd? Uh, jazeker, maar ik heb een zwak voor projecten op locatie. Zeker in Leuven, wanneer je, je gebouwen mag bezoeken waar je anders normaal gezien niet binnen kan. Zeker gebouwen die op het punt staan om veranderd te worden of neergehaald te worden, zoals het oude zwembad. Een aantal jaar geleden, daar kon je dan ook in... Ja, dat was echt een unieke locatie. Ja, dat was super. Daar kon je... Dat was nog zo'n oud gebouw. Daar was nog in de tijd dat, dat niet iedereen een, een badkamer had. En zij hadden daar in de kelder allemaal hokjes met een bad, waar iedereen kon gaan letterlijk baden. Dat zijn heel interessante dingen. In dit geval, het is een oud schoolgebouw. Een beetje zoals het stuk vroeger. Dat uh, was ook een van de, van de wetenschapsgebouwen met de labo's en zo. Dus dat... Op dat vlak is het niet meer zo super nieuw. Wat wel heel grappig is in dat gebouw, daar zijn ook dingen achtergelaten. Je ah ziet daar ja, nog, zeef... nog de zeefbakken en je ziet daar nog oude, een aantal oude kaarten of geografiekaarten hangen. en zo. En dat maakt het allemaal wel een beetje interessant. Ja. Hebben de kunstenaars daar iets mee gedaan? Uh, nee, ze hebben er eigenlijk niet zoveel. Ze hebben geen uh, objecten gebruikt volgens mij die, die aanwezig waren in het gebouw. Um, wat, wat de organisatie wel ieder jaar doet is een soort van lijn leggen. Um, doorheen het gebouw, om het een, een, ja, een, gewoon een lijn door verschillende kunstwerken te geven. Dit jaar hebben ze dat gedaan door uh, bruine en uh, rode wanden te beschilderen uh, was een beetje moeilijk, omdat uh, dit gebouw is al een aantal jaar geleden door Existent Maximum gebruikt, en er zijn nog een paar andere projecten gebruikt, dus er, werd, er was sowieso al wat opgekliederd en gedaan, en het was niet echt duidelijk vergeleken met vorig jaar. Vorig jaar was Amfibios in de oude gebouwen van Land- en Waterbeheer, en daar hadden ze wel een soort van designconcept dat je als bezoeker onverwelkomde en dan door heel de ruimte begeleidde. Dat vond ik wel vorig jaar iets beter dan ja. dit jaar. Ja, um. De tentoonstelling op zich, wat vond je dit jaar van? Um, er zijn een, zoals altijd een aantal dingen die heel interessant zitten, een aantal dingen die wat minder interessant zijn. We hebben, ik was er ook bij toen, toen dat Choice, dus iedereen, heeft geïnterviewd. En zoals heel vaak is het natuurlijk het verhaal erachter, maar brengt het tot leven. Dus ik zou ook zeker aanraden aan mensen om de catalogus toch te kopen. Het kost 2 euro, je sponsort het project ook een beetje mee. En als je wat meer diepgang wilt hebben, ga je het via dat catalogus moeten doen. Ja. Dat wel. En wat waren je favoriete werken dit jaar? Ik uh, ben heel hard in de band voor een heel klein projectje, een heel klein kamertje, waar je, je loopt door een gang en je ziet een opening en er zit een heel fel licht op. En die kamer is heel wit en in het midden is een, zijn allemaal concentrische cirkels en streepjespatroon. En je durft daar niet binnen te wandelen, want je hebt het gevoel dat je daarin weg opgeslorpt gaat worden. En uh, dat is een project van Matthias Spriet. En um, het heet verzonkenheid. Het, gaat over, het is dan geïnspireerd op Atlantis, de verzonken stad. En dat is heel simpel, dat is heel klein. En je hebt dat onmiddellijk door. En, ja, ja, Het is en een beetje is optisch wel. bedrog. Het is een beetje optisch bedrog. Er is nog een optisch bedrog die, heel, die ik zelf geweldig heel, heel goed vind. En dat is de pedestal van Jentel van Deurzen. Het is een hele lange gang. En uh, een paar meter, dat je die gang inloopt, staat een hele hoge witte zuil, meestal waar, waar iets op zou staan. Er staat een grote witte lamp boven. En dan blijkt dat je in die witte zuil kan kijken. En moet bedenken, ik ben al redelijk hoog en mijn kind past op de zuil. Dus ik vrees dat kleine mensen een trapje gaan nodig hebben. En dan kijk je daarin en dan zie je precies een rotblok met mos... En denk van, huh, wat? Ja, oké, okay, dat gebouw hier met geografie, dat, dat is nou aardwetenschappen, dat snap nou ik nog wat. Maar als je het net heel goed kijkt, zie je dat, het hoofd, dat je bovenop het hoofd van een hoofd van een vrouw, van een beeldhouwwerk, van een vrouw, buste van een vrouw kijkt. En, en die ervaring maakt het dan wel weer heel leuk. Ja, ja. Jij gaat uh, elk jaar naar Ithaca. Vergelijk eens met de andere jaren. En ik probeer dat te doen, ik heb er een paar gemist. Um, die vorig jaar Amphibios, de, ja, daar was een heel goed project van, uh, ik denk dat Mina C was, die deed een performance, zij was um, um, in het blauw gekleed en had een zilveren gezicht en ze droeg een vis. En ze liep door heel de ruimte, heel sereen, stil, ze stond plots achter je zonder dat je het door had. En uh, dat, was, dat was heel creepy, maar heel, heel, die, heel die tentoonstelling was een beetje creepy, maar dat had met dat watereffect te maken. En... Uh, nu was het echt meer zo van, je wandelt een gebouw door en je gaat ergens binnen je bekijkt het en je beleeft het en je gaat terug naar buiten en je gaat op naar het volgende. Ja, dus, ja. Maar dus het gebouw heeft eigenlijk ook wel heel veel invloed op de tentoonstelling. Dat is ook de bedoeling, hè? het gebouw wordt eerst gekozen en aan de, de hand van het gebouw wordt een thema gekozen dat samenhangt en dan worden kunstenaars pas uitgenodigd. Dus het moet samenhangen. het project dat ze kunstenaars indienen moet een of andere link hebben en dat moeten ze ook ja, kunnen verklaren en argumenteren natuurlijk op dat moment. Ja, um, je zei ook elk jaar uh, wordt het georganiseerd door Loco, het is ook elk jaar een nieuwe ploeg, uh, maakt het er dat niet moeilijker op? Ik denk het wel, want we hebben dan gemerkt dat de, dat de editie van het zwembad was heel goed, had heel veel succes, natuurlijk ook omwille van het feit dat het zwembad was en het werd afgebroken, dus iedereen ging er ook naartoe. En de jaren daarna hebben we er eigenlijk bijna niks van gehoord en dat hebben we het ook gemist natuurlijk. Dat, dat heeft zijn nadeel in dat er ieder jaar nieuwe ploeg. Betekent dat zij weer ieder jaar opnieuw iets moeten leren. Maar het zijn studenten en het is ook de bedoeling dat zij ieder jaar opnieuw die ervaring opdoen. En er moet, dan leer je iedere keer, zoals je met ieder project iets nieuw begint, maak je bepaalde keuzes. En die blijken achteraf goed of minder goed te zijn. Maar ik denk toch wel dat ze redelijk wat ondersteuning van de KU Leuven krijgen. En dat ze toch wel op een redelijk hoog niveau bezig zijn. Ja, um, waar kunnen luisteraars nog terecht als ze de tentoonstelling willen bezoeken? Wel vandaag, uh, de tentoonstelling is open, vandaag en morgen tot uh, 10 uur. En morgen begint het om 12 uur. De Leuvenaars kunnen zaterdag ook nog gaan. Speciaal voor Leuvenaars is het in het weekend gedaan. Dat is nog van 10 tot 5 uur s'avond. En als je vandaag nog gaat, um, op dit ogenblik is Preparé bezig, misschien bijna gedaan met een, met een sessie improvisatietheater. Daarna om 9 uur is er een, een, een optreden van Bad Circus. Dat zijn eigenlijk straatartiesten. Dat is ook een traditie van vroeger. Dat, uh, normaal gezien was Ithaca één dag en was altijd een vet feestje met optredens erbij. Dat doen ze dus nog altijd op donderdagavond. Dus de bedoeling dat, er, dat de studenten vandaag massaal naar de Redingenstraat gaan. En uh, ja, zaterdagavond om 5 uur is het gedaan en dan wordt de boel opgeruimd en wie weet wat er met het gebouw gaat gebeuren. Ja, weten we dat eigenlijk? Nee, het is niet geweten. Um, de KU Leuven weet nog niet wat ze ermee kunnen doen. Ik hoop heel hard dat ze het niet afbreken, maar dat hoop ik altijd van die leuke oude industriele gebouwen natuurlijk. Dus. Ja, oké. Okay. Ellen, heel hard bedankt voor het gesprek. Iedereen die geïnteresseerd is in beeldende kunst of iedereen die gewoon geïnteresseerd is, is zeker welkom. Vandaag een en al Ithaca. Volgende week architectuur van de Limburgse Kempen tot de kust. Best of de Vlaamse architectuurprijzen. Tot dan.